Drie uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De Venezolaanse terrorist Carlos de Jakhals is in Parijs veroordeeld tot levenslang. Hij is schuldig bevonden aan het plegen van vier bomaanslagen in Frankrijk in de jaren tachtig. Daarbij kwamen elf mensen om het leven. Carlos zit al een levenslange gevangenisstraf uit in Parijs vanwege een drievoudige moord in 1975. Deze straf komt daar dus bovenop. Carlos kreeg de bijnaam de jakhals omdat tijdens de zoektocht naar hem het boek De Dag van de Jakhals van Frederick Forsyth tussen zijn spullen gevonden werd. Later bleek dat dat boek helemaal niet van hem was. In de Rosszee bij Antarctica is een Russisch visserschip in problemen gekomen. Het schip zit vast in het ijs en maakt water. Door de grote hoeveelheid ijsschotsen kunnen andere schepen de komende vier dagen niet dichterbij komen om de bemanning te redden. Het Russische schip heeft al een deel van de vracht overboord gegooid. Ook een paar van de 32 bemanningsleden zijn uit voorzorg het ijs opgegaan. De kustwacht van Nieuw-Zeeland onderzoekt of er ijsbrekers in de buurt zijn die de Russen snel kunnen redden. Minister Verhagen is niet van plan geld van het Rijk te besteden aan een tweede kerncentrale. Hij reageert op het uitstel door energiebedrijf Delta van de aanvraag voor een vergunning voor een tweede centrale in Borselen. Het energiebedrijf zoekt nog naar partners om het project te financieren. In Luik is dinsdag een herdenking van het bloedbad op Place Saint-Lambert. Afgelopen dinsdag gooide een 33-jarige man granaten in het rond en schoot op voorbijgangers. Hij pleegde daarna zelfmoord. Vijf mensen kwamen om. Bij de herdenking die op het plein wordt gehouden zal onder andere premier Di Rupo aanwezig zijn. Er worden duizenden mensen verwacht. Gisteravond hield het Belgische parlement een minuut stilte. Dan nog het weer. Vanuit het zuidwesten neerslag. In de ochtend, vooral in het zuiden, midden en oosten van het land. Kans op natte sneeuw. Het Academy waarschuwt voor gladheid tijdens de ochtendspits. Het wordt maximaal 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. Nachtzuster. Als het de Jong. De wachtkamer van de nachtzuster is heel simpel te bereiken. Bel even 0800 1121 of mail naar omroepmax.nl. Of uh, Twitter naar Nachtzuster. Of uh, meld je even op de chat. En dat doe je door te gaan via de computer naar www.nachtzuster.net... En dan klik je even de chat aan. En dat is heel handig, die site, want daar kun je ook alle vragen nog even doorlezen. Dus mocht je verstand van alles hebben, dan kun je daar zien of er iets bij zit... waar je echt het antwoord op kunt geven via 0800-1121. Maar nu geef ik ook even een overzicht van de vragen die nog niet beantwoord zijn. Uh, Annemieke wil heel graag weten waarom vrouwenschoenen sinds een jaar of twee... allemaal de punten iets omhoog hebben staan... Ja, het was mij nog niet opgevallen, maar misschien jou wel. En misschien weet je ook hoe het komt. Laat het dan uh, vooral even weten. Uh, Martijn belde met de vraag uh, hoe het zit met vrachtwagens in Engeland. Hoe hoog zijn die? Want voor zijn gevoel waren ze verschrikkelijk hoog. Nou, het hoogste wat ik inmiddels heb gehoord van verschillende vrachtwagenchauffeurs... is dat ze in Engeland 5,50 meter kunnen zijn op zijn hoogst. 4,70 meter werd ook gezegd. Inmiddels uh, laat Martijn via Twitter alweer uh, met uitroeptekens weten... dat ze minimaal 5,50 meter zijn. Misschien is het dan gewoon die 5,50 meter, hoor. Dat, dat zou zomaar kunnen. Maar mocht je nog uh, daar iets aan toe kunnen voegen, laat het dan ook even weten. En tot slot de vraag van Mark van Zojuist... Die uh, uh, wil heel graag weten of het waar is dat er koffiebonen bestaan waar de cafeïne uitgehaald is. En als dat zo is, hoe ze dat dan hebben gedaan. 0800-1121. feeling my haven't slept a wink I walk the floor and watch the door and in between i dream Sunday In this weekday room I'm talking to my shadow One o'clock to four So cool. I'm Zie dat we, zie doen je doet wat de man doet. Winter Sisters en Black Coffee. En echt ouderwets van een LP gedraaid. Hè? Dus je hoort de kraak er nog een beetje doorheen. Lekker is dat. 0800-1121 is het nummer hier van de wachtkamer van de nachtzuster. Bel vooral met vragen en met antwoorden. Marleen. Hallo, afzit. Hallo, <laughs> <Ja. laughs> Ik zie in een ene Edwin Rutte voor me in een jurkje. En <laughs> Edwin Rutte in een jurkje? Ja, met het zingen. <laughs> maar waarom dan in een jurkje? Ja, vrouwenstem dat je als vrouw oh, dat ja maar wat is Edwin Rutte leuk als hij dit doet hè ja goed hè als Edwin ja. Rutte jazz gaat zingen ja ik vind heerlijk het zo, sowieso Edwin Rutte hij is collega natuurlijk bij Max maar het is echt een van de leukste mensen in ja, heel ons land ja hij, oh, heer, dat voel je gewoon de alles ja. heen en uh, nou laat ik beginnen maar met die schoenen ja het is voor mij gewoon een uh, jubelteen modegril denk je ja, denk ik. Ze dus moeten weer wat verkopen. Een jubeltene modegril. Nou, het is wel altijd zo, want ik wil, ik wil ieder winterseizoen... wil ik een paar laarzen met een, een stompe neus ja, en een ja. hoge hak. En het is ieder seizoen wat, hè. Dan zijn het weer dikke hakken, dan zijn het weer lage hakken. Dan zijn, denk ik, potverdorie kunnen we nou niet gewoon een soort basis aanleggen... dat ik wel gewoon ieder seizoen een beetje... Ik heb al jarenlang vijf paar schoenen. <laughs> Ik zit er niet mee. <laughs> <laughs> vijf paar al jarenlang, dan ben je, niet, dan ben je geen doorsnee vrouw, hè? maar dat wisten we eigenlijk al. Ja, dat ging best gewoon. En uh, die bussen in, in uh, Londen, die zijn ook ontzettend hoog. En wat je hier weer hoort over die vrachtwagens, dat ze vaak geschaard zijn. En dat ligt niet aan de hoogte, volgens mij. Nee, dat heb ik me wel laten vertellen door mijn vrienden, de vrachtwagenchauffeurs. Okay, goed. Het scharen van de vrachtwagens ligt er meestal aan dat de lading dan ja, niet goed uh, is. Of Precies. Ja, en uh, ik heb een vraag. Oh. ja. Laat ik daar maar eens mee beginnen. Nee, nee want je was al begonnen. Over fiets. Ja. Waarom hebben heren fietsen een stang? Nou, ik dat zijn even, de vragen. Ik, ja, ik, ik, ik mondelde even voor mezelf. Maar ik had zo'n rare zin. Waarom hebben heren stangen... Heren stang en de de fiets. tussen de benen. Ja, maar dat vind ik een rare vraag. Ja, dat is een rare vraag. Dat kan misschien natuurlijk niet. Of omdat zwaarder waren vroeger, de heren. Ik weet het niet. Maar misschien dat iemand daar een antwoord uh, op weet. Nou ja, vrouwen hadden natuurlijk, moesten vroeger allemaal natuurlijk met een rok op de fiets. Ja, jawel, jawel. Maar is dat om, om de, de, de broek uh, gescheiden te houden of zo? Ik weet het niet. Nee, ik denk dan. Als het kan, waarom dan niet de mannen ook zonder stang? Want het zijn levensgevaarlijke rotdingen. Zeker ja, als wel. je net leert fietsen of net fiets hebt geleerd. Ja, en dan, ik had wel een periode dat ik ook zo met mijn ene been... zo van achter erop wilde zwaaien. Ja. Maar ja. Dat was een korte periode. Ja en ik ook even Nou En hoe doen mannen dat als ze bijvoorbeeld een kind achterop hebben? Die zwaaide dat kind er gewoon af. Ja. Want die wilde dat kind helemaal niet. Oh, allemaal niet. Nee hoor. Rare mannen. En dan heb ik een heel gek vraagje, vind ik wel hoor. Oh, een Het gezicht van Romanesco en het gezicht van Adelien van der Lier. Ik stel me voor, ik weet wel hoe jij zo'n beetje eruit ziet, dat hoor ik van de heren. Oh. <laughs> en, uh, mooi. Uh, Adeline van der... Nee, uh, Romanesco lijkt me een beetje blond donkerblond, kort haar en een beetje mollig. En oh. Adeline van der Lier lijkt me met donker haar en wat smaller. Maar ik kan me totaal vergissen. Maar ik haal, ik, ik, ik, ja, dat is dat gezicht wat ik dan voor me krijg. Maar het is de, eventjes voor de mensen die het nu niet meer kunnen volgen. Nora Romanesco is de, uh, de collega van Max... die op vrijdagnacht op, om deze tijden ja. op, presenteert op Radio 1. Ja. En uh, uh, Adeline zondag van der Leer die doet de, de nacht van zondag op maandag? Zondag op maandag. Ja. Adeline van der Leer filmt muziek en zo. En van welke omroep is dat? Eén? Of oh, weet ik, uh, Max? Uh, nee, dat is niet van Max. Dan zou ik haar namelijk kennen. Oh, Karo. Het is de Karo, ja. Ja, het is de Karo. En, uh, uh, nou ja, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, bij Nora <toss> kan ik je natuurlijk helpen. Want, uh, oh. want ja, dat is een Max-collega. Die ken ik natuurlijk van uh, de kerstborrel. Oh. Die is ze is niet mollig. Oh. <laughs> ze is vrij lang. Ja. Ze is inderdaad blond. Oh. En meestal heeft ze een staartje en dan zo'n lok. Maar je kunt gewoon, uh, als je kijkt op omroepmax.nl, of heb je geen... Uh... Ik heb geen dinges. Ik heb oh, alleen je hebt maar geen een uh, Nee, Als je geen dinges hebt, dan omschrijf ik het nog even. Ze heeft, meestal heeft ze iets uh, kleurigs en vleurigs aan. En wat heel grappig is over collega Nora Romanesco... Ja? is dat ze in heel veel IKEA-reclames zit. Oh, ja. Dus als je een mevrouw ziet in de IKEA-reclame... die een beetje voldoet aan deze omschrijving, dan is het Nora. Oké, okay. ik heb meubelen van de straat en ik heb het gezelligste huis van de hele wereld. <laughs> echt waar, maar haal je dat dan gewoon een beetje uit de vuilnis? <laughs> ja, ik was met een uh, rijk uh, herenboer getrouwd, gescheiden. Ja. En ik denk, weg die designproep. weg, uh, koud, net de veredelde wachtkamer. Dus zo heb ik het opgelost en ik oh. heb zo'n heerlijk huis. <laughs> maar ik heb nu wel een beetje beeld dat jij een huis vol rommel hebt staan, uh, Marleen. Nee, nee, leuke dingen, mooie dingen. Leuke, mooie dingen, maar dan... Mooi, echt... maar... Met karakter. Maar om... Ja, nou dat... Ja. De, ja, nou ja, dat was het. Maar <laughs> dat betekent wel dat jij uh, alle straten af hebt moeten schuimen om nee, iets te vinden. Beneden. Oh, je hebt gewoon mazzel. Ja, wat, wat, wat, wat mensen buiten zetten. En dat vind ik... Er stond een powerstoel, nou, daar hield ik nooit zo van. Maar ja, de buren zeiden, hé, hey, dit is wat voor jou, dus hup, jouw kan mij Ja, dat is de buren het zeggen. Ja, nee en, en doe je dan nog een likje verf of uh, zelf een kussentje? Ja, ja, ja, of, uh... ja, ja. Oh, oké. Ja. Ja. Ja. Maar ik heb ook wel mijn tafel op wieltjes hoor. En, en, en oh. een, een, een trapnaaimachine nog en dat soort dingen. Oké. Okay. Met karakter. Maar dan weet je dat, hè? Ja, daar ben ik weer helemaal bij. Je, je stem nee. gaat veel beter, mensen. Ja, ik weet ook niet wat het is. Het is een kwestie van niet stoppen met praten. Dan, uh, praten, hè? Ja, dan gaat het goed. Maar ik doe gewoon ook veel theeetjes drinken. Dan hebben jullie er allemaal helemaal geen last van. Op zeil je wel even een beetje sneeuw? Lukt ik... dat wel? Nee, ik ga dwars door de sneeuw heen. Oh, Oké, okay, dan is het goed. Ja, ja, ik hou daar wel van, een beetje sneeuw. Ja, ik ook. Een beetje uitdaging. Ja. Net, ja, net of er vrede heerst in de wereld, maar niet heus. We kunnen ons uh, uh, zeg maar iets uh, voor laten sneeuwen. En nog even iets out ja. of the blue, wil oh. ik zeggen. Ja. Dat is echt out of the blue, hoor. En er hoeft niemand op te reageren. Ik denk ineens aan... De hero Jugend. Maar dat is een heel ander iets. Dat gaat benauwen. Dat... Ja. Maar het is out of the blue, hè, dit. Ja, en dat stoppen we gewoon, gewoon weer into the blue. Ja, graag. Ja. Dankjewel, Marleen. En jij into the white, maybe. Ja, als het gaat sneeuwen. Dankjewel. Ja, dag, altijd heerlijk Hoi. weer, hoor. Dag. Ron, goeienacht. Dag, Astrid. Hallo. Ik heb met je te doen, met je stem. Ja, het, is, het zit op het randje hoor. Ja, ik hoor het. Maar als je me nog kunt verstaan, zit het snor. Oh, dat is geen enkel probleem. Mooi. Eh, uh, koffie. Ja. Ik ben een, al van jongs af aan een ontzettende koffiedrinker. En ik heb ooit bij een bedrijf gewerkt dat koffie importeerde. En toen ben ik in Engeland bij een uh, grote koffiefabriek geweest. En daar heb ik geleerd hoe ze koffie decaffeineren. Destijds. Ik praat over de jaren tachtig. ja. ...dat uh, die koffiebonen, die werden in baden uh, gedrenkt... ...en daar zat een product in wat onder andere benzeen bevatte. Oh? Ja. En die Engelsen die zeiden toen, omdat ik uh, nogal eens de gewoonte had... ...om uh, cafeïnevrije koffie te drinken, om beter te kunnen slapen. Ja. Van nou, je kan beter geen cafeïnevrije koffie drinken... ...want dat is nog slechter dan alle cafeïne die erin zit... Want die koffiebonen, die worden uh, door die benzine wordt de cafeïne eruit getrokken en die komt bovendrijven. En dat halen ze eraf. Oh. En dan worden die koffiebonen die worden op, opnieuw een, een aantal keer gewassen. maar er blijven altijd benzeenresten achter in die koffiebonen. En dat is heel dus... niet goed voor je? Nee, tuurlijk niet. Dat is zwaar nee. kankerverwekkend. Ja. Dus, dus jij beweert er... nu hier dat... Het, dat... dat... Uh, uh, dat... ...kaffeïnevrije koffie kankerverwekkend is. Uh, ik praat over de jaren 80. De jaren 80, 80 uh, hoe, ja. hoe het procedé nu in zijn werk gaat, weet ik niet. Maar destijds werd daar een product voor gebruikt... ...waarin onder andere benzine zat. Omdat benzine heel makkelijk de cafeïne aan koffiebonen kan onttrekken. Ja. En die, die pulp die werd dan uh, op een of andere manier eraf gehaald. En ik heb me laten wijsmaken dat die uh, ontrokken cafeïne, dat die dan weer voor iets anders werd gebruikt. Maar en waar dat, dan voor? Ja, dat weet ik niet meer. Maar dat, dat, dat, <laughs> toen dacht ik ook, nou, dat, dat is dan lekker met al die, al die rotzooi erin. Ja, precies, want daar zit dan ook... Ja. Maar toen ben ik dus ook gestopt met uh, drinken van vrije koffie. <laughs> want... Uh, en dat is het, hetzelfde als uh, zoetstof in je koffie. In zoetstof zit aspartaan. Aspartaan ja. is ook kankerverwekkend. Ja. Hoe minimaal ook, maar het ja. gaat zich opbouwen. Ja. En dat is natuurlijk heel slecht voor je lijf als je allemaal van die kleine bouwsteentjes bij elkaar krijgt door de jaren heen. en je lichaam is al ontvankelijk om uh, kankercellen te ontwikkelen. Want daar hangt het natuurlijk van af. Ja, maar ik, heb, ik, heb, uh, ik had vroeger een buurmeisje... die uh, studeerde voedseltechnologie. Mm -hmm. En die zei van... ja, maar alles is in meer of mindere mate... als je het zo bekijkt... Uh, uh, kankerverwekkend. Ja. Dus zelfs, zij zei toen inderdaad tegen mij... zelfs chips is kankerverwekkend. En toen heb ik een hele tijd geen chips meer gegeten. Ja, ik, weet nog, ik weet nog toen ik net uh, in dienst zat... Toen werden plotseling overal in de kazernes de potten met pindakaas van tafel Ja, Ja, is ook een hele tijd zo'n hype geweest. Het toen Zo'n hype was van ja, die pindas, daar, daar zitten kankerverwekkende stoffen in. Ja jongens, maar er zitten overal slechte stoffen in. Ja, ja nee. Ik ben, ja, ja, dat... ik ben niet iemand die compleet uh, bio-veganistisch uh, uh, gaat eten... omdat dat zoveel zo gezonder zou zijn. Want ik heb altijd de indruk, ja, maar krijg je dan wel ge genoeg uh, bouwstoffen binnen? Ja, alleen en... die die, die cafeïne dan ben ik wel uh, die, die cafeïnevrije koffie daar ben ik wel van afgestapt want toen dacht ja. ik van ja dan maar cafeïne uh, naar binnen toe nou en ik, ik drink heel veel koffie en ik slaap als een roos <laughs> ja ja ja, ja, ja, dat, ja ja ik heb er ook geen last van met koffie drinken ik, ik doe nu ja. nog uh, mijn laatste twee weken nachtwerk en als ik thuis kom, uh, voordat ik ga slapen, drink ik nog een kop koffie... en ik ga liggen en binnen twee minuten slaap ik. Ja, nou ja, dat is lekker. Dat, dat geluk heb ik, want andere mensen, die uh, ik ken mensen die drinken twee koppen koffie en die kunnen niet slapen. Nee, die staan te stuiteren. Ja, dat is verschilt <laughs> ja. ook weer per mens. Ja. Maar, maar uh, waarom ben je dan wakker om twintig minuten over drie? Oh, nou, lekker... ik, ik heb al vaker met je gesproken. Ik ben die, uh, die fotocourier. Die, ah, uh, precies. Ja, ja de room. achterbak vol fotorolletjes. Ja, ja nou, en ik, uh, per 9 januari stap ik in een heel andere business. Al, wat ga je doen? Uh, terug over dagwerken. Oh. Normaal dagritme. Dan ben ik je kwijt. Ja, het oh. zal een hele omslag zijn, maar ja, uh, voor veel mij. beter voor mijn lichaam en geest. Ja, nachtwerken is echt is eigenlijk niet goed voor je. Hè? Nou, als, als je jong bent, dan kan het nog niet zoveel kwaad. Nou. Maar uh, ik ben 56 en ik moet een beetje aan mijn uh, gezondheid gaan denken. En een goede vriend van me die heeft een bedrijf. Die levert behandelstoelen aan ziekenhuizen. Ja. En daar ga ik bij werken. Leveren, onderhoud, uh, reparaties, mee naar beurzen. Ja, wat en vervelend. Dat, en dat betekent dat ik dan ga opstaan uh, op een tijd dat ik nu vaak pas thuis kom. Ja, maar, maar, maar en ik dan? Ja, dat vind ik... Da dan moet ik toch wel wat vinden om toch nog af en toe met jou te kunnen bellen. Ik wou net zeggen, waar doe ik het dan nog voor? Ik vind jouw programma zo leuk. <laughs> nou, je kunt tegenwoordig gewoon terugluisteren via nachtzuster.net. Ja, maar dat is niet hetzelfde. Nee, dat vind ik, wil, ik ook. Ik wil je live horen? Dat vind ik ook, maar ja. Met, nee. met of zonder stem, dat maakt niks uit. Ja. <laughs> Zonder stem is het ook goed. Oh, verschrikkelijk. Nou ja, nee, dan, uh, nou, dan, dan uh, spreek ik je in ieder geval vast nog wel een keer voor 9 januari. Want zover is het nog niet, hè? Het is nog geen Absoluut. 2012. Maar daarna ook wel, want ik, ik vind het, het zo'n leuk programma... met al die vragen en antwoorden. Gewoon af en toe nog even de wekker zetten op donderdag. Ja, of, of wakker blijven. Nee joh, je zet gewoon de wekker op vijf uur. Dus voor jou toch... In 2012 voelt het nog als uitslapen. Ja, nee, maar dit, rond die tijd zal ik moeten gaan opstaan. Want, Kijk, uh, ja, die stoelen uh, die brengen zichzelf ook niet weg natuurlijk. Nee, maar hij heeft de gewoonte, als, want hij, hij werkt door het hele land plus Vlaanderen en, en de, de, de, ja, de rand van Nederland, Duitsland. Uh, hij heeft de gewoonte om rond half zes, zes uur uh, op pad te gaan. Dan is hij alle files voor. En meestal is hij dan rond een uur of twee, half uur weer terug in Breda. Nou, dan heb je toch een heerlijke dag. Precies. Nou, dan doen wij, doen wij met z'n allen, als jij net wakker bent, om half vijf extra ons best. Oké, okay, nou. En bedankt voor je, voor je griezelige koffieverhaal. Ja, ik vond het destijds ook griezelig. Ik Precies. vind het nog griezelig. Ja. Ik hoop alleen dat ze er wat beters op hebben gevonden. Ik, uh, ik ga me er nog eens in verdiepen, maar bedankt in ieder geval tot zover. Rij voorzichtig, hè? Dankjewel en uh, sterkte met je stem, hè, meisje? Komt goed, hoor. Okay, do we It was forty five on we the line to put to teach Miss Kathleen? First was Kevin, then came Lucy. Third in line was me. All of us were ordinary, compared to Cynthia Rose. She always stood at the back of the line, a smile beneath her nose. Favorite number was 20, and every single day If you ask me what you had for breakfast, this is what she'd say Starfish and coffee, maple syrup and jam, Butterscotch scotch cloud in a tangerine. In a nuts box. Me and Lucy the oh, it, we'd sit the one around. Lucy cried almost died. You know what we found? Starfish and coffee. Maple syrup and jam. Butterscotch, cloud, tangerine, and a side on a ham. If you set your mind free, it maybe you'd understand. Starfish and coffee. Servant in jail, oh, oh. Ooh, ooh, ooh. Stop and coffee Cynthia, Cynthia had a ha happy, happy fit, just, fave just fave like the one, one she draws on, draws on every on wall, every, every school, but it's alright, it's for right. worthy, worthy cause worth gone sit, sit I keep saying stop fish and coffee MIPLE SURFECT JAM BUSCOTCH CLOTHES, TANGERINE, SIDDLE OR ham. IF YOU SET YOUR MIND, it, MAYBE YOU'LL UNDERSTAND STARFISH AND COFFEE MIPLE SURFECT JAM oh. The Artist Formerly Known as The Artist Formerly Known as Tefcup. Oftewel uh, Prince was dat. En uh, het nummer heet Starfish and Coffee. En dat is dus weer over koffie. En zo uh, daar kwam ik een beetje via de koffiebonen natuurlijk... waar we het net over hadden. Vragen en antwoorden zijn gewoon zoals altijd welkom via 0800 1121. John, goedenacht. Ja, nacht. Goedenacht. Ja, ik had je al een uh, paar keer te bereiken. Al een week lang, maar kon er gewoon niet tussen. Ik had ook brieven geschreven, maar ik ben er niet doorgebonden. Dus, nou, heb je echt het. papieren brieven geschreven? Ja, twee, drie brieven geschreven ja, over de katprobleem uh, van mijn kat. Ik ga, ik ga heel snel weer eens even in mijn postvakje kijken, want ik vergeet het soms gewoon. Oh, nou, dat zie ik ook niet vaardig, nee, nee Ja, anders. maar ik heb je nu aan de telefoon. Ja, het gaat over mijn kat. Die hebben ik nu al twee jaar met een lief, weest, maar ineens van de ene op de andere dag uh, is hij gewoon niet meer zindelijk. Dan doet het ineens gewoon buiten zijn bak. En dat is zo verschrikkelijk erg, die lucht en zo. Wat moet ik daar aan doen? Ja, ik heb zelf ook zo'n kat, dus ik kan je niet helpen. Maar en, en, en is het zo dat hij gewoon de rest van je huis als kattenbak gebruikt... Nee, nee, nee. Dat, het is eens, eens, eens in de, zeg maar, uh, tien dagen of zo. Dat moet ineens behoefte gewoon uh, plassen en poepen gewoon, gewoon bij, de, bij de deur. Dat is een lucht. Dat is niet de uh, harde man. Nee, vieze. Ja, ik weet niet hoe gekomen het is, zomaar niets gebeurt gewoon. Maar heb je wel eens overwogen om even met hem naar de dierenarts te gaan? Ja, ik krijg zoveel verschillende verhalen. Ik denk misschien, uh, als ik hem nu zou doen, kan ik een groter publiek rijken. Dan kan ik misschien <lacht> ja, ineens tip eruit halen. Dat, uh... Ja, daar zit wel wat in. Alleen als een kat zoiets gaat doen opeens... Dan, zou, ja. dan is er waarschijnlijk wel iets uh, fysiek mis met hem. Ja, maar het is nou de laatste twee, drie weken is het nou weer gestopt. Dus ik ben bang dat het oh. weer begint. Dus ik, ik, ik, ik zit in twijfel gewoon. Ja, precies. Nee, dat snap ik. Ja. Nee. En ik hou verschillend van de beest, maar het is niet harder als hij gaat plassen. Man. Dat is niet, niet, niet prettig meer. Nee, man. het is echt heel vies. Zeker ik als het een kater kan is. Ik ga het geven van uh, dat of dat. Ik probeer alles uit te stappen, alles open. Ja, hoe heet de kat? Miyoka. Miyoka. N-J-O-K-A. Dat is een Afrikaanse uh, naam, is dat. En, en dat betekent miauw? Uh, ik zal het niet nie weten, maar dat was het eerste uh, woordje wat ik heb leren lezen. Laag geschonden, eerste klas. En dat was een Afrikaans jongetje in een bos. En die zat houten is altijd. Die heette nioka. Ik vergeet dat, die naam nooit meer. Wacht even, heette het jongetje nou, mioka? Of was dat het eerste woord dat je lezen Of ja, allebei? Het eerste jongetje heette nioka. Uit dat boekje wat ik je lezen. Toen oh, de eerste zo, oké. Okay. Okay. Leuk, ja. Ik vind het mooi, mioka. Vindt de kat het zelf ja. ook mooi? Ja, hij heet eerst Simbad en daar heb ik hem Joka genoemd. Ja, Simbad vind ik echt zo'n naam voor een kat. Ja, ja, ja nee. Ge dan... Geen Nokia, maar een Joka. Ja, die verwarring zou je ook wel eens hebben. Hey, ja. en, en de Mioka ging van het, eerst op het, van het een op het andere moment opeens naast de bak. Ja, nou, ik had zelfs twee kattenbakken zelfs. Hartstikke zinnelijk. prima beest, hartstikke lief, aanhankelijk. Ja. En ineens doet het om de zoveel tijd bij de deur gewoon, heel vaag. Ah, dat klinkt niet goed hoor. Als hij het weer gaat doen, moet je wel even met hem naar de dierenarts. Tot die tijd kunnen wij op zoek naar verklaringen waarom, uh, waarom het zo zou kunnen zijn. Uh, wat voor kleur heeft Mioka? Uh, wit met grijs Ze zeggen dat het Noorse boskat is. nog ook grote waard. Nou, als hij wit met grijs is, is het waarschijnlijk geen Noorse boskat. Heeft hij lang haar? Ja. ja, heel lang haar. Hmm. Hij knikt hem zelf altijd. Omdat het is zoveel haar is, man. <laughs> Ja, want dat kost nog een hoop geld elke keer als een dier, dat kost me ook een hoop geld. Dus ik knip het zelf, geef het eens heel veel eten, dat hij rustig is. Dan ga ik hem heel voorzichtig knippen, maar dat ziet er niet uit met al die happen eruit. Ach, ik krijg een beetje medelijden met Mioka. Hoe kom je aan Mioka? En ja, gat. Ja, want ik zal met de kerstdagen ik een beetje zielig als ik alleen denk ik wil er een huisdier. Ik heb al elf vogeltjes, maar ik heb er nou een kat bij. Oeh. Maar dat is prima joh, dat is prima, dat gaat prima. goede combinatie. Ja, af en toe moet ik er even verwijzen dat hij die niet mag doen, want we eten elkaar niet op, en we hebben afgesproken. Dus houden ja, houden de vogels zich daar ook aan? Ja, ja. Oké. Okay. Ja. En, ja. en, maar wie, wie gaf jouw mioka dan? Die heb ik toen uh, via een advertentie, zag ik dat omdat ik een kat zocht. Weet je, want ik was één keer in kerst was ik uh, een beetje eenzaam, dat gebeurde me niet gauw, maar ik was een beetje zielig. Was ik toen. En toen heb ik toen die kat ervan uh, onge, ja, gelinkt gewoon via advertentie. O, oh. kon je hem en gewoon nee, ophalen? Ja, gratis. En en die was het, maar was het dan niet zo dat die kat ook bij die andere mensen al naast de bak aan het plassen was? Ik heb het niet gevraagd. Ik stuur nog regelmatig een, een briefje, zodat het goed gaat met Nielka en alles. Ah, oh, dat is lief. Dus ik heb hem al twee jaar tussen uh, zeg ja, zeg maar, kat in, nou, kat in bakkie, ja. Oké, okay. nou, kat in bakkie. Ik ben helemaal bij. Ik, ja. uh, ik ga mijn best doen. Kijk die brieven even Na, nou, ik heb er twee keer geschreven, twee drie keer. Het is helemaal. toch wat hè? ja? Ik ga echt meteen, ik ga morgen even langs mijn postvakje. Ja. Het is verschrikkelijk. Nee, ik vind, en ik krijg best wel veel altijd brieven, alleen um, ik, ik moet altijd even een dagje tijd maken om ook te beantwoorden. Ik weet het, ik weet het. Weet het. Want ik, ik, ben, ik kan niet eens meer zo lang schrijven, joh. Ik ben het helemaal niet meer gewend. Ja, ja, jammer, jammer. Ik vind het toch wel romantisch, dat, wat romantisch, dat schrijven dat Het heeft spreken. iets moois, hè? Ja, ja. ja. Jij vindt het leuk om post te krijgen. Daarom juist ik vind het absoluut leuk om post te krijgen. Ik ga, uh, ik ga even reageren en dan krijg je post terug. Maar niet op maandag, hè? heb ik begrepen. Nee, dat maakt me niet uit. Ik heb alle geduld. Ik wacht nog een tijdje. Dus ik ja, heb precies. Tijden. Nou, de rustig aan. En uh, misschien kunnen we nog een antwoord uh, vinden voor Mioka. Dankjewel. Ja, dat je weer gesproken hebben. Hetzelfde. Doeg. Ja. Hoi. Hugo. Hallo. Hallo. Ja, ik weet wel waarom er een stang op een herenfiets zit. Oh ja. Ja, zo zie je maar weer. Nou, maar vertel. Weet je, uh, ik geef een antwoord en mag ik dan ook een vraag stellen? Oh, is het een dealtje? Ja, ja, ja, ja, ja. Een ja, dealtje. Ik vind het prima. Ja, maar okay. eerst het antwoord dan, hè? Ja, nee, dat is goed, dat begrijp ik. Ja. Dan, ja, nee, ik, ik, ik deliver ook. Ja. Uh, er, zit een, er zit een stang op een herenfiets voor de stevigheid. Ja. En dus, maar omdat vrouwen een probleem hadden om op te stappen, hebben ze die stang er weggehaald. En eigenlijk zijn dus vrouwenfietsen fietsen zijn een beetje wrakkiger fietsen geweest altijd. Ja, dat vind ik dus raar, want ik denk als mannenfietsen zo'n stang hebben voor de stevigheid, dan hebben vrouwenfietsen ook een stang nodig voor de, voor de stevigheid. Ja, maar als je er niet op kan stappen, heb je natuurlijk wel een probleem. Want dan moet je ernaast lopen. Ja, maar ik heb nog nooit gehoord van vrouwen fietsen die in elkaar storten. omdat er geen stang tussen zat. Dus dan kan, hoeven mannenfietsen ook niet in elkaar te storten. omdat er geen stang tussen zit. Ja, dat is nu zo, maar dat was vroeger niet zo. Al vroeger ging er nog wel zo'n vrouwenfiets zo knak door midden. Ja, hij was echt erop gemaakt. omdat hij dan stevig zou zijn. En toen fietsten vrouwen trouwens ook nauwelijks. Maar nee. je zou kunnen zeggen, misschien, misschien is de emancipatie ook wel begonnen uh, uh, bij de fiets. Ja, <laughs> maar um, uh, dan vraag ik me nog af hoe het zit met die kinderen achter op de fiets, met een kinderzitje. Hoe bedoel je? Nou, als je als man op de fiets stapt ja? en je hebt een kindje achterop, dan schop je toch dat kind tegen zijn of haar hoofd. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. En dat is niet alleen bij een kind, maar dat is ook bij een kratje bier. Verschrikkelijk. Ja, dat is heel erg. <laughs> Ja, nee, dat klopt. Dan, maar dan... dan moet je die fiets ook helemaal scheef houden. Maar heel even, dan gaat, dan gaat dat voorwiel gaat van de grond af... en dan valt het kind en jij. En, ja. en iedereen. Het wordt steeds minder, minder praktisch, eigenlijk, zo'n fiets. Nou, het beste wat je kan doen is dus... Dat je, Niet eh, aan kinderen beginnen? Een een kratje bier achterop zetten... en daar dat kind bovenop. En dan schop je in één keer het hele kind eraf. <laughs> nee. nee. Je moet je kinderen wel trainen om kratjes bier te kunnen dragen. Oh ja, oké. Okay. Je het ook vasthouden. Hij... Goed, nou, dan heb ik een beetje een beeld. De, uh... Ik vraag het me serieus af. Ik denk, hoe stappen vaders op hun fiets? <laughs> nee, echt? Ik meen het. Ik snap het maar. Ik, ik, dat moet ik toch een keer gezien hebben? Ja, uh, ja ik ben het met je eens hoor. En, uh, uh, uh, uh, uh, maar dat zijn dingen. Die weet iedereen, maar daar is gewoon geen oplossing voor. Of je zou hooguit kunnen proberen, en dat zou ook best kunnen in mijn ogen... Ja. om die stang überhaupt af te schaffen, want die stang heeft meer nadelen. Dat, dat, daar, nou ja, daar, daar doelde ik al even op. Dat ik, dat, ja. als, je, als je een keer onverwachts moet remmen, dan schijnt dat bij mannen erg zeer te kunnen doen. Ja. Heb ik me laten vertellen, met hele hoge stemmetjes. is een jongetje. <laughs> wat? Dat weet echt ieder ja, jongetje. Ja, met dat. precies. Voorzichtig met die stuun. Ja. Maar, maar toch, ik vraag me toch al... Je ziet toch heel veel mannen met kinderen achter op de fiets? Ja, dat is waar. En ik heb het ook heel vaak gedaan. Nou ja, hoe stapt hij er dan op? Ja, dan moet, je, dan moet je die fiets dus scheef houden. Nee, dat dan kan je, toch niet? Ja, het kan. Het kan wel. Het kan wel. En het is niet dat je dan een balletoefening ballet hebt moeten doen of wat dan ook. Maar het is wel zo dat je het haalt. Uh, met met godsveel moeite, dat moet ik toch even. Ja. En je bent dus ook aldoor bang dat alles misgaat. En ja. dat, dat komt vooral voor als je ook tassen met eten aan je sturen te hangen Ook nog eens een keer, ja, boodschappen. Ja. Ja. Ja. Nee, het is helemaal niet grappig dus. Nee, nee, nee, nee. Nou, dat is best een probleem. Ja, dat is verschrikkelijk. Uh, ja. ik, ik snap inderdaad ook niet dat ze met de hedendaagse technieken... ze kunnen toch tegenwoordig fietsen maken van... Weet ik veel wat voor metaal dat ze op de maan hebben opgegraven. Dat hoeft, toch niet meer, uh, dat hoeft toch niet meer te breken omdat er geen stang tussen zit. Nou, dat is ook al lang zo. Alleen, uh, en ik geef, ik geef van mezelf ook toe, dat kan ik me, nog, dat kan ik me herinneren van, van uh, vele jaren geleden. Als we dan met vakantie naar Vlieland gingen. Dat we dan fietsen gingen halen bij de fietsenverhuurder En dat je dan zei, nou een herenfiets van een damesfiets. En op het moment dat ik het gezegd had dan dacht ik al, oh, tering, en daar zit zo'n zitje achterop... dat wordt een enorm probleem met opstappen. En dan zeg ja. je dus, van, nou doe maar twee damesfietsen. Ja, deed nou, je dat? Dat laat je los hoor, dat laat je dat probleem... want daar fiets je alleen maar omdat er geen auto's zijn. Ja. En dat betekent dat het dus zeker twaalf keer op een dag mis kan gaan... nou, dan leer je het wel af om, om een herenfiets te huren. Ja, maar dan huurde je dus een damesfiets. Natuurlijk ben ik dat gaan doen. Ja, dus ik vind het wel Ja, ja. Ja, ja, ik... ja dat is dus, er zou een actiecomité moeten komen dat überhaupt de stang afschaft. Ja, nou dat vind ik ook. Ik, uh, ja. Als ik nou vrije tijd had, dan zou ik dat beginnen, dat actiecomité. Misschien zou ik dat ook wel doen. En ik heb er ook geen zin in, dus nee. ik heb het gevoel dat het niet bij jou en niet bij mij vandaag gaat komen. Maar ik, ik zeg, zou... uh, mannen van Nederland, het klinkt misschien heel raar, maar mannen van Nederland, begin met de actie, weg met de stang. Ja, ja, dat is heel goed. Ja. Dankjewel. Ja. Dag. Ja, nou, Zelf Nee, want ik heb nog... Oh een... ja, oh, sorry, je vraag. Ja, sorry. Nou, ja. Ik heb, ik heb een Kijk, ik zit hier ook maar een beetje... Niks te doen. Te ik zit wel eens vaker s'nachts te werken. Ja. En heb ik de radio aanstaan, omdat ik de radio eigenlijk altijd aan heb staan. Ja, dat is een goede reden om de radio aan te hebben staan. Nou ja, en, en uh, ik vang vaarder op. En uh, zodra ik denk, uh, uh, als ik in mijn achterhoofd het gevoel heb dat ik iets hoor wat me interesseert, dan luister ik wat beter. Ja. En zo komt er ontzettend veel langs. Ja. Nou, eh, nou heb ik een, mag ik jou een vraag stellen? Ja. Zo in deze tijd van het jaar. Hè? Ja. Ik heb ook heel veel jaren gewerkt en zo. En uh, ik werk nog steeds trouwens. Maar ja. ik ben ook veel jaren zelfstandig geweest. En ik weet. Uh, ik weet dat, uh, dat er aan het einde van het jaar. wordt dat vaak uh, bij bedrijven. Met, uh, moet een baas met zijn. met zijn uh, werknemers. Moet, uh, functioneringsgesprekken voeren. Ja. Eindejaarsgesprekken? Ja. Ja? Nou, wat ik me nou afvraag... Dus, dus vandaar, ik, ik stel die vraag ook gewoon aan jou als ik dat mag doen. Ja. Um, moet jij nou ook zo'n gesprek voeren over hoe... Uh, een eindejaarsgesprek over hoe, oh, hoe gaat het programma? Ja, sorry dat ik er een beetje bij lag, maar ik vind dat zo curieus. Nou ja, Nee, ik zou het graag hebben, zo'n gesprek. Maar ik geloof niet dat dat... Uh... Dat dat, het dat niet? Nee, vorig jaar maar, niet. Maar gaat het dan wel goed met het programma? Nou, dat wat kan ik beter in jou vragen? Jij, ja. jij staat op het, aan het ontvangende eind. Ja, nou, nee, maar dat, dat, want ik zie ook vaak, of, of hoor dat dan, dat er zit ook vaak tussen één en twee s'nachts, geloof ik, want ik werk graag s'nachts, dus vandaar dat ik het vaak hoor. Ja. Er zit ook vaak zo tussen 1 en 2 uur s'nachts, er zit een man, hè, en die komt helemaal uit Groningen rijden. Al? Oh? Een, een, een radioprogramma met net zulke gesprekjes als wij nu hebben te voeren. En dan denk ik altijd, zou er nou wel eens iemand nadenken over de vraag, is het logisch om iemand uit Groningen te laten rijden? <lacht> ja. En, en vraagt er dan überhaupt iemand zich ooit wat af? Denk je ja, maar daarnaar? ik mag toch hopen dat... Ja, er staat een wereld van onbegrip voor je open, Dus ik dacht, ik, ik wil je dat gewoon eens vragen... Van voeren jullie nou ook zulke gesprekken? Nee, maar ik mag toch hopen dat als je op de nationale radio... Uh, s'nachts een programma mag maken met heel veel gepraat... dat ze dan wel kijken van, nou, wie zou er nou het meest geschikt zijn voor dat programma? En niet van, goh, wie woont er het dichtst bij... Maar, ja. uh, maar dat... Het dat, dat, dat scheelt ik, zo in de reiskosten, ja. Ik, ik vind dat prima, maar met alle respect. Ja. Wat trouwens een hele slechte opmerking is als je iets gaat zeggen, want dat betekent... Dat je, dat je niet... eigenlijk iets respectloos gaat zeggen. <laughs> Jij ja, ik voelde hem al naderen, ja. Nee, maar zou er dan iemand zijn, daar in Hilversum, die zegt van... Hé hey jongens, moet je luisteren, het is allemaal hartstikke leuk en zo. Maar zo'n man ook, ook in de winter, om hem altijd 400 kilometer in de nacht... Laatste, Schrijf je ja, toch het, uit, zeg. Wat het, het, is nou... Nou het, ja, nou, het zou zomaar misschien best wel inderdaad bij elkaar 400 kilometer. Maar wat is nou 400 kilometer? Nou, In Amerika uh, reizen mensen drie uur naar hun werk, hoor. Ja, omdat ze, omdat ze tweeënhalf uur stilstaan. Maar ik zou je vertellen, want ik heb, ik heb dat vaak gereden op en neer naar Groningen en ook nacht. Ja. Nou, dat is een martelgang. Maar ik weet niet, ik zit even met je mee te denken. Volgens mij, de enige die ik kan bedenken is Johan Doesburg. Ja, dat weet ik niet precies. Het is een hele vriendelijke man. Maar nee. zit hij er nog? Want Johan is al twee, twee jaar weg. Anderhalf. Oh jee. Dus dat ja, probleem is helemaal opgelost. Daar hoef je verder geen zorgen meer over te maken. Ja, misschien moet ik beter luisteren. <laughs> dat, dat zou wel eens kunnen. Maar ik bedoel, ik kom ook uit kampen. Jeetje, dat is ook een eng. En er zijn ongetwijfeld mensen in Hilversum die ook met alle liefde hier gaan zitten. Dus, maar ik bedoel. Nee, jij nou, je gaat, toch niet, jij gaat de, toch niet uh, je werknemers uitkiezen op degene die het dichtst erbij woont? Dat doet toch niemand? Als jij iemand nodig hebt. Als jij in een timmerbedrijf werkt en je hebt een, uh, een goede. Uh, iemand die verschrikkelijk goed kopnagels ergens in kan slaan, nodig. Dan ga je toch ook niet een sollicitatieprocedure doen... en dan kies je uiteindelijk degene die het dichtst bij woont? Nou, ik denk dat dat wel een keertje heel erg interessant zou kunnen zijn... om het op die manier te bekijken. Ja. Ik denk dat je daar het fileprobleem voor een belangrijk <lacht> stuk... al mee kan gaan aanpakken. Ja, dus dat je niet, gewoon nooit de beste werknemer... maar altijd degene die het dichtst bij woont? Nee... Uh, het, het, dat mag niet het enige selectiecriterium zijn. Precies. Maar ik vind wel dat er een soort van logica in zit. Ja, maar hoeveel mensen kunnen nou een radioprogramma presenteren? Ja, uh, <laughs> dat is een hele gevaarlijke vraag. Die je ja, doet. want ik weet dat er nu ook heel veel mensen thuis zitten. Ik! Ik doe het beter! Uh, nou... Kijk, laten we eerlijk zijn, Daar ja. eh, eh, nou zitten wij met elkaar te praten en wij hebben dus een puur één-op-één gesprek met elkaar, hè? Nou ja, ik ben me wel van bewust dat de mensen meeluisteren. Jawel, dat ja. ben ik aan. Ja. Maar eh, probeer je ook, ja, ja, misschien is het heel onderscheiden wat ik vraag, misschien ja. moet ik het ook wel eh, niet vragen, hoor, maar ik doe het toch wat wij met elkaar... Het duurt toch... het alleen maar langer, hè, als je de hele tijd gaat uitleggen waarom je iets vraagt. Ja, dat weet ik. Ja, oké. Okay. Maar ja, ik okay. geef ook de tijd. Ja. En, maar het is heel discreet wat ik doe. En het is ook. Uh, maar ik meen het ook echt intens ja. hoor. Ja, Denk jij nou heel vaak. Wat, hoeveel, hoeveel uur per week werk jij nou? Poeh, ja, dat varieert. Maar voor dit programma uh, zeg maar vijf uur per week. Ja, dat is deze nacht. Ja. En. Dus. Uh, uh, en uh, probeer je het. Ja. Ja, ja, ik moet er ook Stel nou over... gewoon je vraag. Probeer je dan ook het programma te verbeteren? Ja. Luister jij later, luister je terug? Nee. Hoe verbeter je het dan? Nou, nee, maar dat, ik vind het best wel een hele goede en legitieme vraag. Ik geef daar al, heel graag antwoord op. Ik zit dan wel, terwijl ik nu met jou zit te praten, zit ik altijd te denken van... Goh, dit wordt wel een inside-verhaal, zitten mensen hierop te wachten. Weet je, moet ik je gewoon een keer buiten de uitzending bellen? Want ik kan niet, dit is ook een beetje mijn stokpaardje. Ik, uh, naast dit programma, verhuur ik mezelf ook als, uh, uh, om radioprogramma's te analyseren. En mensen te helpen om radioprogramma's beter te maken. Ja. Wat, en dus, dat doe ik ook met mijn eigen programma. Dus wat ik, heel, wat ik heel erg doe is. Nou, bijvoorbeeld, ik krijg wel eens mail dat de gesprekken te lang duren. Ja, ja, dat begrijp ik. Nou, dat viel mij op ook met wat je straks deed. Ik vind dat je je niet kan permitteren om een spelletje met iemand te gaan spelen... om te zien of je een 25 minuten aan het woord kan houden. Dat vind ik levensgevaarlijk. Waarom? Ik realiseer me nu dat ik dat, ik dat dacht op het moment dat ik dat in mijn achterhoofd hoorde gebeuren. Ja. Ik dacht van ja, zo kom je de nacht wel door. Ja. Uh, want dan gaat het niet meer om de inhoud. Dan wordt het, dan wordt het een kilo knallen van hoe lang houden we het met elkaar vol en wie haakt eraf. Oké, okay, maar ik wil best wel een keer heel lang met je over radio praten... want ik het is wel grappig dat je het zegt... want het lijkt misschien alsof ik hier gewoon de telefoon opneem... en ik zie wel wat er gebeurt en ik klets gewoon met iemand... net zo lang tot er... Uh... Ja, tot ik het gevoel heb dat iemand uitgepraat is en ik hang weer op. Maar zo werkt het absoluut niet. Alleen er is zijn honderdduizend regeltjes bij radio waar je rekening mee houdt... en wat ik ook heel bewust allemaal zit te doen. Ja. En uh, wat, wat je dus ook bijvoorbeeld... Kijk, ik, ik zal even nog een klein voorbeeld geven. Het is gewoon zo dat als, je, als ik hier zit... Uh, en af en toe praat ik wat langzamer of iets zachter... en af en toe praat ik iets harder... en af en toe praat ik iets uh, geanimeerder... en af en toe praat ik iets rustiger. Dat, ja. zijn, dat maakt allemaal dat het lekkerder luistert... dan wanneer het de hele tijd op één toon hetzelfde is. Ja, dat begrijp ik volkomen. Ik nee, meneer, al... maar nou, laat het me nu dan ook even uitleggen. Ja, ja. Dus ja, ja, ja, ja, ja. Dat is, kijk, dat is een heel simpel voorbeeld van hoe je een radioprogramma beter maakt. Maar ja. het zit dus ook in dingen dat ik niet altijd alleen maar zeg... hallo, goedenavond, wat is uw vraag, wat is uw antwoord? Maar dat je af en toe als iemand belt en je voelt al... dat diegene niet belt met een vraag of een antwoord... maar dat diegene zelf al zegt van... ja, ik bel eigenlijk gewoon om heel lang te kletsen over verschillende onderwerpen. Dat je er een beetje een grapje van maakt. Ja. En het is natuurlijk wel zoeken in van... Goh, wanneer wordt het vervelend? Wanneer duurt het te lang? Wanneer duurt het... Wanneer, ja. uh, uh, maar ik varieer wel. En dan na afloop van zo'n uitzending denk ik van... Nou, werkte het nou? Moet ik het volgende keer weer doen? Of moet ik het volgende keer juist niet doen? Of moet ik volgende keer zo iemand eigenlijk helemaal niet in de uitzending halen? Of moet ik met zo iemand juist een uur praten? Kijken of ik dat volhaal? Ja, ja het is natuurlijk wel altijd een beetje... Ik zeg altijd, het is net als het schrijven van een hit... Ja. Als iedereen wist hoe je een hit schreef, dan deed iedereen dat. En als iedereen wist wat het allerbeste, leukste radioprogramma was... waar heel Nederland naar ging luisteren, deed ook iedereen dat. Ik begrijp je voorkomen. Dat vind ik, ik, ik vind dat je daar ook een ontzettend goed antwoord op geeft. Ja, en binnen de restricties die je hebt... het is nacht, uh, het, uh, het moet niet te veel geld kosten... Uh, er mag veel gepraat worden... en uh, dat, nou, zo zijn er een heleboel restricties die je hebt. En daarbinnen vind ik dat ik binnen de mogelijkheden die ik nu heb... Probe altijd probeer om het allerbeste radioprogramma te maken. Het allerleukste voor jou om naar te luisteren. Ja, echt waar? Ja. Ja, ja ik... Uh, ik, ik, ik, uh, ik heb een, een redelijk goede vriend, die heet Frits Pits. Ach, en ik gebruik... ja die kan het ja, nog iets net iets beter. Nou, dat weet ik helemaal niet. Ja het hoor. Het is ja. natuurlijk een enorm voordeel. Frits haalt alle impulsen in zijn programma van buitenaf. En jij bent afhankelijk van de impulsen die mensen geven die bellen. Ja, nou, ook van buitenaf dus. Uh, uh, uh, uh, ja, nee, maar Frits kiest, uh, kiest onderwerpen waarvan ja. hij op voorhand weet dat hij daar... Uh, nou, Frits is ook... Dat, dat vind ik ook het mooie van Frits. Want daar, ook, ook met hem heb ik wel eens op een zaterdagochtend giegelend uh, gezeten. Dat ik tegen hem zei van, maar wat is nou eigenlijk, wat is je doel? En dan zei hij van, nou ik wil gewoon, precies wat jij net zei. Ik wil gewoon het beste radioprogramma maken, wat ik me bedenken kan. Omdat ik een boodschap heb. Omdat ja. ik toch een boodschap heb. Ja. Maar hij kan dat makkelijk zeggen, want hij kiest de onderwerpen in zijn programma... door input van buitenaf, die gericht is, die actueel is... Die, uh, ja. Die gewoon, ja, maar ik heb, ik heb nee, gewoon. Ja, ik sorry. heb andere restricties. Ik heb andere. Ik heb an een ander kader. Maar ik, weet je, dit is mijn stokpaardje. Ik kan hier als als ik als het even lukt, kan ik hier acht uur op een dag over praten. Dus ja. uh, laten we gezellig een keer bellen buiten de uitzending. Want ik probeer nu in te schatten dat de mensen die gewoon gesprekken van andere mensen willen horen. Nu denken. Ja, nu weet ik het wel. Met het inside verhaal over radio maken. Nou, ik ben het eigenlijk volkomen met je eens. Ja. Vandaar dat ik het ook een beetje het moeilijk vond om die vraag aan je te stellen. Maar ja. toch wel tegelijkertijd uh, uh, de vraag had: van, is er iemand. Hoe wordt er nou beoordeeld op wat er s'nachts gebeurt goed is? Dat vind ik best wel. Ja, dat, ik vind wel dat dat te weinig uh, beoordeeld wordt. En ik, doe dat, ik probeer dat voor mezelf te doen. Maar ik heb ook nog een eindredacteur bij Max die. Uh, Um, uh, die, die daarover gaat, zeg maar. Dus als die zegt van, nou, dit, je bent niet goed bezig, dan hoor ik het ook wel, hoor. Maar dat gaat zo goed met de luistercijfers, joh. Het is niet te geloven. Ja, dat is mooi. Je moet alleen... Ik, het zou heel interessant zijn... Ik kom uit de reclamewereld. Ja. Het zou interessant zijn om ze te analyseren. Uh, het, het, het, het, maar het, het, dan weet je het alleen maar, want dan kan je toch niks aan sturen. Uh, want... Het zou interessant zijn om te analyseren wat het, wat het profiel is van de mensen die ze luisteren. Ja. Het, het, het, maar dat mee. gebeurt ook ja. wel. Maar ik ga nu, we, als je erover verder wil praten, stuur me een mailtje. Ik bel je ja, ja. en we praten uren over dit onderwerp. Zullen we dat een keertje doen? Vind ik helemaal leuk. Perfect. Doe de groeten hè, Frits? Uh, zal ik zeker doen en ik vond het ontzettend leuk zoals je dit gedaan hebt. Dankjewel. Tot de volgende keer hè. Jo. Hoi. Ja. Uh, Henk, goeienacht. Dag Astrid. Hallo. En dan nu een functioneringsgesprek. Ja, nou, hoe vind jij dat het gaat? Uitstekend. Blijf vooral jezelf. Ja. Maar daar belde je niet over, hè? Nee, ik moet eerst eens even mijn excuses aanbieden voor twee weken geleden. Toen zat ik er helemaal naast met mijn bevroren water. Echt? Ja, ik... Met mijn excuses aan Klaas. Nee, ja. maar Klaas is daarna, heeft het allemaal weer recht kunnen zetten. Ja, het is allemaal ja, goed gekomen. Ik, ik sta er mee helemaal blind op H2O... De kokervisie noem je dat. Ja. Nee, het kan gebeuren. Ik vind het ook soms allemaal een beetje ingewikkeld. Even over de fietsen. Ja. Daar bel ik niet over trouwens. Hé, hey, dit kan niet. Kijk, hier gaan we dus. Hè, dit komt altijd in de evaluaties naar boven. Je kunt niet zeggen, ik bel niet over de fietsen, maar even over de fietsen. Oh, dat mag niet. Nee, je belt over de fietsen of je belt niet over de fietsen. Maar je kunt niet, niet over de fietsen bellen en toch over de fietsen praten. Oh, dus ik mag niks over fietsen zeggen. Jawel, maar dan mag je niet zeggen dat je niet over de fietsen belt. Oh, nou, ik wil eigenlijk over de koffie, maar ik hoorde ook dat hele gesprek over de fietsen Daar ja. ik ook nog mee. Ja. Dus daarom zei ik, ik begin even over de fietsen. Ja, dat is goed. Wat wilde je zeggen over de fietsen? Over de fietsen maar ook zeggen dat oorspronkelijk het zo was, dat die, dat noemen wij nog open fietsen. Ja. Dat die heel gammel waren, maar dat die latere fietsen voor vrouwen, die werden uitgevoerd, of worden uitgevoerd met dubbele stangen en die zijn veel steviger. Oh ja. En als je een kind achter op de fiets hebt, ik heb vroeger wel eens een vriendin achter op de fiets gehad. Ja. Dan til je heel galant je band, uh, je, je, je, je, je, band ja. je been aan de voorkant over die staan. Ja, maar dat zie ik nooit mannen doen. Nou, ik, ik doe het wel eens. Echt waar? Ja, ja. Heel galant ook? Nee, ook als er niemand achterop zit. Ik <laughs> weet net hoe lenig je bent. Dan sta je gewoon heel lenig en galant, sta je op de fiets te stappen? Ja. Ja. Dat kan, het is makkelijker uh, als je het over de bagage dragen slaat in je been. Maar het kan ook uh, voor het stuur langs. En dan moet je wat meer manoeuvreren. En dan moet je er wat zorgen dat je eerst een, een grotere aanloop neemt. Dan is het wat uh, stabieler. Ik heb nu een beeld van je dat je echt als een soort hinde op jouw fiets springt. Ja, dat doe ik ook. Nou, prachtig. Ja. Ja, ja waarom ja. ook niet? Ja, ik rij ook altijd in de hoogste versnelling. Dus, uh, uh, maar goed, de cafeïnevrije koffie. Ja. Die meneer had het over benzeen en dat was in de jaren tachtig. Ja. Mijn verhaal was nog ouder. Daar werd, uh, daar werd en wordt cafeïne, uh, of uh, koffiebonen uh, uh, worden eerst geroost, zoals het heet. Niet geroost, maar geroost. Ja. En dan gaan ze in een oplosmiddel, en schrik niet: dat is chloroform. Oh, maar geen benzeen. Dat is, nee, er zijn meerdere oplosmiddelen. Ja. Dus dat kan ook benzine zijn. Ja. Maar chloroform was 40 jaar geleden de bekendste. Oké. Okay. En die cafeïne slaat neer. Ja. En die wordt gezuiverd. Ja. En die wordt doorverkocht aan de farmaceutische industrie. Oh. En aan de frisdrankenindustrie. En de geur- en smaakstoffen die er ook uitgehaald zijn... die kunnen ze weer terugbrengen in die bonen. Ja, hoe ze dat precies doen, dat weet ik niet. Oh, nou, ik vind het al heel wat. Dat je dit zo even uit kunt leggen. Hoezo? Nou ja, je zegt hoe ze dat precies doen, weet ik niet. Maar we waren al een helen met de uitleg, toch? Nou ja, we weten al van benzine en uh, nu van chloroform. Het zijn ja. oplossermiddelen en dus extra. Ja. men extra heert het eruit. En uh, uh, dat is eigenlijk om, uh, ja, omdat men... Koffie is ongeveer in 1650 in Nederland gekomen. en mocht trouwens in eerste instantie helemaal niet door vrouwen gedronken worden. Mocht dat niet? Nee, dat mocht niet. Oh? Want het, was een, uh, ja, het is een middel wat opfokt. Ja, dat moet je niet hebben met vrouwen. Ja, met mannen even. Met. <laughs> <laughs> ja, ja, ja, maar, maar is, en wat was dan de straf als je toch koffie dronk? Wat zeg je? Wat gebeurde er dan als je toch aan de koffie ging als vrouw? Nou, als vrouw, als man net zo goed. De eerste mensen werden er gewoon een beetje uh, dol van. Nee, maar omdat het niet mocht. Ik zie nu een soort koffiepolitie voor me. Dat je 114 moest bellen als je een vrouw koffie zag drinken. Ja hoor, dat werd uh, gewoon beschouwd als een soort <laughs> van druk. Maar dan moet je wel eeuwen geleden ja. uh, gaan. Ik zei 1650. En het komt vermoedelijk uit Jemen en koffie. Oh, oké. Okay. Oh, dat is heel lang geleden. Ja. En dan nog even over dat lange rijden naar, naar werk. Hij bedoelde natuurlijk Johan Doesburg uit Kropswolde. Ja. Ik zie niet in waarom. Als de beste man of de beste vrouw daar woont... dan is twee keer twee uur rijden toch helemaal niet veel. Nee, ja, dat, dat ben ik met je eens. Maar ja... Het de... gaat om de kwaliteit. Hij heeft een... Die meneer, ja. mag ik dat zeggen, heeft mij enigszins geërgerd, oh. omdat, omdat hij een hele grote mond heeft over uh, uh, de kwaliteit van het programma en functioneringsgesprekken. Ja. Nou, voor die kwaliteit moet je ook wat over hebben. Ja. Dus je moet er ook soms een hand voor rijden. Ja. En vertegenwoordigers moeten ook uh, de godganse dag uh, door heel Nederland rijden. Vraagt ook de chauffeurs ook, maar goed, dat is dan een lading afleveren en weer ophalen. Zou dat je dat niet raden van die suikerbieten? Dat je het, eh... <laughs> ja, mijzelf ook. <laughs> ja, nee, maar het is echt waar. Ik heb al jarenlang een fascinatie voor suikerbieten. Ja, joh, die moet je hier in Groningen komen. Dat is hartstikke mooi. Ja, ook... maar... ja, ja, ik ben ermee bezig. Want ik, het is serieus, ik ben bezig om een keertje in een suikerfabriek te gaan kijken. Hoe dan van de suikerbieten uiteindelijk suiker wordt gemaakt. Dat vind ik echt beren interessant. Nou, kom je langs. Ja, maar het is allemaal nog niet zo uh, makkelijk. Maar ik, oh. er, er is nu iemand van de suikerfabriek die gezegd heeft... kom inderdaad maar een keer langs. Ja. Dus dat, dat gaan we nu regelen. En dan nog wat morgen voor je stem. Als je ja. staat, een beetje gember of een beetje honing... of een beetje kamillethee en kalme aan doen. Oh, maar wacht even, hoor. er was wel heel veel in één keer. Kamillethee, gember... Kamillethee, Camillet, een beetje gorgelen. Ja, gember en honing. Ge wat zeg je? Gember en honing. Nou, niet door elkaar, maar oh. een beetje afwisselen. Oké, okay, afwisselen. Je moet op jezelf zijn. Precies, nee, ga ik allemaal doen. Goed. Verder nog iets voor de evaluatie? Uh, nee, want het is bijna vier uur en het nieuws komt eraan. Ja, maar ik heb nog 30 seconden, die moet ik wel vullen. Van wie? <laughs> Van die meneer die net gebeld heeft? Nee, dat is een wet in de radio: je moet het niet stil laten vallen. Oh. Maar inmiddels die 18 seconden die ik nu nog heb, die praat ik wel vol, nou, ik, hoor. Ik heb nog een statement. De, de kracht van dit soort uitzendingen is, heb ik wel eens tegen Joep van het Hek gezegd... 9 seconden. Dat je, ...dat je het samen maakt. Dankjewel, hè. Dag. Voor jouw bijdrage. Dag 0800-1121.